Het weer, de regen trekt naar het noorden weg in de loop van de nacht. Zo goed als droog met enkele opklaringen en minimaal rond 8 graden. Overdag trekken buien over met soms onweer en hagel. En tussendoor ook enige tijd zon. Het wordt 12 of 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is de nacht. Met Renze Klamer. Een hele goede nacht en welkom bij Dit is de nacht van 15 oktober 2013. Het is de Donorweek, die is gisteren begonnen. U heeft wellicht de spotjes op tv al gezien. Die moeten ons duidelijk maken dat we delen van ons lichaam... na de dood beschikbaar zouden moeten stellen voor anderen in nood. Vorig jaar leverde die actie 38.000 nieuwe registraties op. Maar orgaandonatie is en blijft voor veel mensen best een lastig onderwerp. Ze zijn er voor bijvoorbeeld beide kampen, de voor en tegens hele goede argumenten. De een vindt het verspilling als je het niet doet. De ander wijst op mogelijk ongewenste ontvangers, zoals een crimineel... En om feit van fictie te scheiden gaan wij in het komende uur praten met Guilaine van Tiel. U kent haar wellicht als u overdag wel eens luistert naar Dit is de Dag als de huisethicus van dat programma. Zij is verbonden aan het UMC Utrecht en weet alles van donorschap. Heeft u een orgaandonatie wel eens van dichtbij meegemaakt? En bent u zelf eigenlijk donor? Heeft u al zich opgegeven op jaofnee.nl. Dus dan kan het ook zijn dat u geen donor bent... maar dat dan wel heeft geregistreerd... als een van de 5,5 miljoen Nederlanders die dat hebben gedaan. En wat mogen ze van u dan wel en niet gebruiken? Laat het ons even weten. Bel naar ons gratis nummer 0800-1121. Mail even naar nacht.eo.nl. Of praat op Twitter mee met de hashtag dit is de nacht. 14 tot en met 20 oktober is het weer Donorweek. Dan vragen we allemaal een ander om ook donor te worden. Ik ben Wouter Duinensveld, triatleet met een donorhart. Ben jij al donor? Ben jij al donor? Oh. Donor dus. Bent u het? Laat het weten via 0800 1121. We hebben vannacht live muziek van de Rizzo Family... maar daar moet u nog, moet u nog even op wachten. Want eerst gaan we luisteren naar de Little River Band... Long Way There van de Little River Band was dat. Bent u orgaandonor? En uh, waarom bent u dat of waarom niet? Dat kunt u ons laten weten in dit uur. Bel even naar 0800 1121 En aan de telefoon heb ik Wilbert, Wilbert, goedenacht. Ja, goedenacht. Jij, uh, ben, ben jij donor of ben jij geen donor? Ik ben nog geen donor. Nog geen donor. Dus je hebt ook nog niet gezegd nee? Nee. nee dat, klopt. En uh, is daar een bepaalde reden voor? Nou ja, ik twijfel wel eens, wordt wel eens uh, wat, uh, zeg maar, wat vreemde verhalen over wat met mensen gebeurt als ze een, een, uh, een, uh, een, een ander, ander lichaamsdeel hebben gekregen, een, uh, een hart of een long of zo. dus ik weet niet precies wat er eigenlijk gebeurt met, uh, met mensen als ze een ander uh, uh, orgaan krijgen. Maar wat voor vreemde verhalen hoor je dan? Nou ja, onschuldig is bijvoorbeeld dat iemand uh, uh, zeg maar een, een hart krijgt van een, uh, iemand die van, uh, van, uh, dat motorrijder is. En Je was er zelf nooit daarvoor motorrijder en dan ontwikkel je ineens een ontzettende fascinatie voor motorrijden. Dat is op zich een beetje een. Dat, dat soort verhalen hoor je wel eens. Maar is, is, dat, uh, is dat broodje aap of is dat echt waar? Weet ik niet. Ik, ik hoor het wel eens. En uh, ja, dat is voor mij niet de aanleiding om nou te bellen hoor. Maar. In ieder geval dat. Uh, uh, ja, dus ik, ik weet het niet zo precies wat voor effect dat nou op je zou hebben. Als je. Een, als, je als ik zelf mezelf. Uh, ik weet ook niet of ik zelf nou eigenlijk wel. Ja, ik heb op zich op, op dit moment Wel een missie in de wereld. Dus ik, uh, ik wil nog wel wat langer leven. Dus misschien ook, uh, voor de, als ik voor de keus gesteld zou worden. Dan zou ik wel eens. Uh, zou ik misschien ook nog wel accepteren om zelf een. Uh, een uh, hoe zeg je het? Een orgaan van iemand anders te krijgen. Om, ja, want wat, wat... maar goed, uh, of, ik, of ik zelf. Nou oké, okay, daar ben ik nog niet helemaal uit. Wat is jouw missie op de wereld dan? Uh, nou, dat heeft direct te maken met dat orgaanverhaal. Ja. Uh, ik ben al zo'n zes jaar lid van een coalitie die zich met uh, Falun Gong bezighoudt, wat daar gebeurt in China. Falun Gong is een zeg maar een meditatiesoort, typisch Chinees, die al eeuwen bestaat. Ja. En die is in de jaren uh, negentig in zeven jaar tijd gigantisch gegroeid. En de communisten die, uh, schuwen alles wat met religie te maken heeft... of wat zweemt naar religie. Mm -hmm. En die hebben het dus toen verboden. En nou, dit bleek dus, uh, dan kom je bij het orgaanverhaal uit... deze mensen zijn bij uitstek zeer gezond en zeer geschikt als donoren. En sindsdien is de orgaanindustrie in China gigantisch, uh, zeg maar echt, uh, mega gegroeid. Dus het aantal transplantatieklinieken daar, dat is uh, enorm, sinds die tijd... En nou ja, ik ben dus in 2006 op dit onderwerp gestuurd. door een Chinees die voor het Vredespaleis zo'n 7 à 8 jaar gestaan heeft. En uh, ja, hij is een boefenaar van die Falun Gong, ik zelf niet. Ja. Maar ja, het is. Uh, en wat van die mensen nog overblijft. en dat al die organen eruit gehaald zijn. Dat is echt een horrorverhaal. Maar, maar uh, worden die organen die worden er pas uitgehaald als ze overlijden, neem ik aan? Uh, nee, het, het is nog gruwelijker. Uh, het is uh, die mensen, stel dat, uh, stel dat ik als Nederlander naar China ga, ik heb een orgaan besteld, uh, bijvoorbeeld een hart. Dan uh, wordt zo iemand pas, uh, die, uh, die, die overlijdt tijdens het verwijderen van die orgaan. Dus die wordt met een soort uh, injectievloeistof wordt die, uh, stilgehouden. Dus de, de, de bloedcirculatie blijft in stand. Dus die persoon leeft nog. Ja. En dan worden dus de, alle uh, transplanteerbare organen eruit gehaald. En dan overlijdt iemand. Maar dat, dat, is, dat is eigenlijk ja. gewoon moord? Ja, en ja. dat gebeurt dus door chirurgen. En door chirurgen in China? Ja, het zijn dus uh, veelal militaire chirurgen. Dus het Chinese leger dat verdient hier ontzettend grof geld aan. Uh, in de jaren 80, uh, ik geloof het nou, ongeveer de jaren 80, in de jaren 90, moest het Chinese leger financieel zelf bronnen zien te zoeken. Nou, en dit is een hele welkome bron. En het is, maar het is dus ook overheidsbeleid. Dus de en een... aan, wie, uh, aan wie verkopen zij die? Uh, is dat gewoon aan de hoogste bieder? Nou, iedereen die het wil. Dus uh, er zijn Amerikanen, uh, er zijn Nederlanders, er zijn Israëli's. Er heeft een artikel in uh, Die Zeit gestaan, vrij ja. uitgebreid artikel. En uh, er is een. En daar wordt een uh, Israëli gevolgd die dus uh, voor een hart... Die stond op een lijst in, uh, uh, die stond op een lijst in, in Israël en die is uiteindelijk naar Sine gegaan voor een harttransplantatie. Mm -hmm. En de betrokken chirurg in... in uh, tenminste, er was een chirurg in Israël die uh, met deze man te maken had. Niet omdat hij er zelf mee uh, meewerkte, maar... Jacob Lavie, en dat is een van de onderzoekers die heeft dus uh, door dit, dat hij erachter kwam dat er dus op bestelling gewoon mensen vermoord worden in China hiervoor. Die is dus uh, heel fanatiek uh, uh, gaan lobbyen om de wetgeving in, in uh, qua hoe je, hoe je mensen kunt stimuleren om een, uh, een, uh, als orgaandonor uh, geregistreerd te worden. Ja. Uh, en hij heeft een heel, uh, ex, hoe zeg je het, heel uh, succesrijk uh, transplantatie uh, model. Uh, in, in Israël van, van de grond weten te krijgen. Dus er okay. zijn geloof ik zo'n 60% meer uh, mensen hebben zich als donor laten registreren. Ja, maar, maar ja. even, even wil, oh, ja. Is, is dat niet verpand oh. Als jij uh, daar dus heel erg mee bezig bent, ook met dus ja. eigenlijk illegale uh, donortransplantatie, mensen die vermoord worden omdat ze heel gezond zijn, omdat iemand er, ergens anders een donor nodig heeft. Een oplossing daarvoor is eigenlijk dat er genoeg gewoon natuurlijke donoren zijn, mensen die zich wel vrijwillig daarvoor opgeven. En ja. je, je ziet eigenlijk wat er gebeurt, dus niet. En zelf ben je dan nog niet eens aangemeld. Ja, nou ja, nee, oké, okay, dat ja. Ik zou zeggen, ga even naar jaofnee.nl. <laughs> ja, er zit wel iets in, maar dat is, dat is dan nog maar een, een, klein, uh, een klein onderdeel. Wat, wat, wat, wat, wat pas echt zo daar aan het dijk zet, is dat je bijvoorbeeld uh, een van de speerpunten zou kunnen zijn... Uh, deze mensen die zitten in kampen. Die worden daar gevangen gehouden omdat ze Falun Gong uh, Ja. En uh, wat moeten ze in die kampen doen? Daar moeten ze voor de export werken. Nou, die producten. Uh, en dan kom je bijvoorbeeld bij uh, een christelijk iets als een, een, een lampje in de kerstboom. Ja. Uh, die mensen moeten Zo christelijk is dat niet trouwens, maar... Nee, nou ja. <lacht> in ieder geval, dat wordt gead... Ge hoe zeg je het? als een christelijk feest. Oké, okay, ja. En dus bijvoorbeeld uh, kunstkerstbomen... of die lampjes in die bomen... die worden in die kampen gemaakt. Dus die producten komen wel uit die kampen... maar oh ja. die mensen niet, die ze maken niet. En dat is pure slavernij. Uh, dus China, die maakt hier dus ontzettende winst op. Maar, maar wil je zeggen dus... dat we om illegale donortransplantatie tegen te gaan... beter geen lampjes voor in de kerstboom kunnen kopen... dan gewoon onszelf opgeven als donor? Ik denk dat eh uh, het uh, want uh, als je waar je als je China die uh, dit moorden wil stoppen... daar moet je ze raken waar je ze kunt raken. Nou, dat is de economie. China die maakt gigantische winsten op allerlei soorten producten. Ja. Eh, misschien het meest effectief zou kunnen zijn voorlopig uh, de kledingindustrie. Heel veel kleding komt uit uh, China. Ja. En die wordt dus ook in die kampen gemaakt. Ik ken een aantal van Gong-boefenaars die naar Nederland gevlucht zijn. En die hebben bijvoorbeeld... Uh, hoe weet het, bloemen van kunstzijde... kunstbloemen van zijde moeten maken. Mm. Of die hebben lakens moeten maken. Uh, of die hebben een bepaald soort uh, ja, schoeisel moeten maken. Maar dit, dit, en... krijg, dit krijg je mensen toch nooit uitgelegd? Dat, dat ze om die reden bepaalde producten niet meer moeten nou, kopen? Je, moet je moet het simpel houden. Je moet eerst beginnen met één product. Dus er is al is gewoon ja, maar... een schone campagne. Nee, maar, is... maar het is hartstikke ingewikkeld. Doorgaan. Want die mensen beoefenen dan een Chinese soort yoga die ook hier verder niemand kent. Uh, nou, ik... dat valt wel mee hoor. de vocals, die doet het ook. Oh, ja. hij is bij Paul Witteman en bij Knevelende Brink heeft hij erover verteld. Omdat het bleek dat het heel, dat het heel goed voor je uh, geest en je lichaam is. Okay. Dus ik weet, niet of, ik weet niet of het hem helpt. Want hij heeft, uh, hij heeft uh, vrij serieus kanker. Ja. Maar hij, uh, hij is hierop gestuurd en hij is het gaan beoefenen. Okay. Nou, ik vind het wel een, een interessant uh, puntje ook om daarop te letten. De illegale dono en, en wat wij daar ook gewoon als. Uh, als uh, even tussen haakjes normale burgers uh, tegen kunnen doen. Om dat misschien een klein beetje te voorkomen. Uh, ik, uh, misschien uh, dat daar nog meer mensen wat over te zeggen hebben. Dankjewel Wilbert. Mag ik, uh, mag ik twee korte dingetjes noemen? Nou, Eerst, korte dingetjes. Uh, misschien uh, dat voor mensen die het rapport willen weten van die Canadezen, Dat is gewoon, moet je twee woorden googelen: Bloody ja. Harvest. Bloody Harvest. Uh, dat dus kun je gewoon op het internet vinden. Nou, dan kun je in ieder geval de bron zoeken waar ik uh, dus al ja, zeven jaar uit put. Ja. En wat Dingetje je net twee? Van die van die artikelen. Bijvoorbeeld, meester Ploemen is naar Bangladesh gegaan omdat daar ook uh, heel veel mis is met de kledingindustrie. Oké, okay, Lili en Lilian Ploemen. En ja, ja, en kijk, in China is het al veel groter. Dus ik denk dat het wel degelijk zin heeft om uh, hier het, druk op uit te oefenen. Want nou, je ziet in Bangladesh, nou, er zit, die meester zit ineens in Bangladesh. Ja. Om daar uh, proberen de zaken beter te regelen. Oké, okay, dus er wordt en al wel degelijk aandacht in... aan besteed. Ja, zou je dus. Uh, ja, maar de Nederlandse regering die wil natuurlijk liefst uh, geld verdienen in China. Dus die hebt, uh, eigenlijk helemaal geen. Uh, die, die is helemaal niet geïnteresseerd in mensenrechten. Dus nee. ik, uh, dat merk je niet uit hun daden. Nee. Okay. daren. Dus China is, nou oké, okay, om het kort te houden, is China is eigenlijk nog veel groter dan Bangladesh qua misstanden. Oké, okay. dankjewel Wilbert om dit ook even ah, aan de elkaar te stellen vannacht. En uh, goede nog. Uh, Els, goede Goedenavond. Goedenavond Hallo. of morgen. Hoe Hallo. Goedemorgen, klinkt... Morgen, goeie avond, goeie middag. weet ik het. Het <laughs> kan mij niet schelen hoor. Nee? Ben, ben je... Dat is toch maar een, een, een aardig woordje om te zeggen. Hè? Ben, ben je vaak wakker s'nachts? Uh, eigenlijk niet zo vaak. Maar oh. ik zit nu op mijn betonnen vloer en dingen, ik ben te onrustig in mijn hoofd om te gaan slapen. Echt waar? Dat komt dan niet ja, door morgen, ons, hoop ik? Nou, ik krijg morgen een nieuwe vloer. Oh, oké. Okay. Uh, daar heb ik al veertien dagen met alles buiten staan en... Want dat ging helemaal mis. Maar oh. goed, morgen is het opgelost. Kijk. Morgen zit ik in een paleis. Dat is fijn. Dan nu even Kijk. iets heel anders. Ja, nou over die donoren. Precies. Ben je donor? Ik, ik hoor dat altijd langskomen. En dan dus denk ik, goh... Er is ooit eens een campagne geweest. Dat is heel lang geleden. Toen leefde mijn moeder nog. En toen hebben wij alle twee nee ingevuld. Toen kreeg je een papier opgestuurd. Ja. Dus je bent en, uh, geregistreerd vraag... als niet-donor. En we willen geen do donor. Mijn moeder is inmiddels dood. Dus... Maar ik wil uit principe geen donor zijn. Oké. Okay. En uh, kun je uitleggen waarom niet? Ik... Um... Alles is maakbaar. En hm. zelfs de mens moet maakbaar zijn. Ja. Dat stuit mij heel erg tegen de borst. Waarom? Ik wil overigens zelf... Ook geen donor hart of nier of weet ik veel wat ontvangen. Hmm. Dat wil ik gewoon niet. Want ik bedoel, uh, en ik ben behoorlijk ziek, maar dat wil ik niet. Oké. Okay. En, uh, en, en de reden achter is dat je vindt als, als iemand gewoon eenmaal overlijdt... Uh, of komt te overlijden, ja, dan, dan is dat gewoon ik, dat zo. Vind we, ik vind dat we zo uh, medisch zo ontzettend doorgeslagen zijn... en de ethiek heeft daar geen gelijke tred mee gehouden. Hmm. Ik, ik vind dat ze um, zo ontzettend... Uh, alles moet maar maakbaar zijn. Ik had een vriend en die ging ieder jaar ging die, uh, zich door laten lichten. Ja. Moet je weten, ik, ik ben doodziek al vanaf mijn dertigste. Wat heb je dan voor ziekte? Ja, MS. Oh ja. En hartpalen. Hmm. En uh, nou ja, goed... Uh, en, die, en dan, dan kwam de hier pronken van, oh God, hij was weer goed gegeurd. Alles was goed, alles was goed. Ik mm -hmm. ging niet eens in het jaar voor een check-up of weet ik het wat het was. Ja. Yeah. En dan ergerde ik me groen en geel aan. En toen wist ik nog niet zozeer waarom ik me daar nou aan ergerde. Ja. Yeah. Maar ik erger me daaraan omdat de mensen denken dat ze beter worden. Is, en is blijven. dat niet zo dan? Dat ze beter blijven. Ja. ja ik zij worden, maar ik bedoel, blijven. Ja. En ja. dan wordt er. Uh, hij was nog eens een keer geweest en toen was hij binnen de week was, had hij het loodje gelegd. Oké. Okay. Ja, dus je hij... het, het helpt niet altijd. Maar even, als we nou, even nog één situatie zou ik je willen voorleggen. Van als, als nou iemand bijvoorbeeld. Uh, ik noem een, een vrouw van 25 en is verder nog kerngezond, maar alleen één, één orgaan, dat, dat, dat doet het gewoon niet goed. En ze kan, omdat iedereen zich aangemeld heeft als donor, kan ze zo'n nieuwe krijgen en waarschijnlijk nog een jaar of vijftig minimaal verder leven. Ja. Dan is dat toch een mooie oplossing? Het zou een mooie oplossing zijn, maar niet voor mij. Niet voor jou. Nou ja, dat recht heb je ook om die keuze te maken. Niet voor mij. Jouw statement dus ik, is: maak bereid vind... geldt niet voor het leven. Ik vind uh, je moet je leven leven zoals het komt, hè? Misschien nou, ze... heeft het ook wel iets te maken dat ik al zo heel lang ziek ben hoor. Ja. Ik, ik, ik vind er wat moois in zitten, Els. Accepteren wat er komt. M ja, mag ik jou ik... veel sterkte wensen met je ziekte? Ja. Dankjewel. En een, en een fijne nacht. En veel plezier met de nieuwe vloer morgen. Ja, in het paleis woon ik morgen <laughs> Geniet ervan, Els. Ja, oké. Okay. Doeg. Zometeen praten we met u verder over donorschap. En als u daar wat over wil zeggen waarom u wel of niet donor bent... of wat u in uw omgeving heeft meegemaakt van donortransplantatie... laat ons dat even weten om door te bellen naar 0800-1121. Dan praten we zometeen graag met u daarover door. But does it travel to the void of outer space? Not trying to make a fuss. heeft een beetje een sound, alsof het wel al wat oude nummer zou kunnen zijn. Maar het is echt van dit jaar. Steady Peace van Matthew E. White. Orgaandonatie, daar hebben we het over vannacht. Irene, hallo. Ja, hallo. Ben jij een orgaandonor? Uh, ik ben geen orgaandonor. Uh -huh. uh, maar uh, spreek ik met dezelfde meneer als zo net? Nou, net sprak u met een redacteur. En nu spreekt u met, uh, met Renssen. Uh, oh mag oh het... ja, oké. Okay. Ik ben Irene en uh, ik ben geen orgaandonor. Maar mijn... Uh, mijn zoon die heeft uh, zelf twee organen ontvangen. Oké. Okay. En, dus en wat de andere was daar. Kant, zeg maar. Ja. En wat, wat was de aanleiding daarvoor? Wat, wat, uh, wat ging er niet goed? Uh, ja, het is wel goed gegaan. Ja, ja de, de, maar wat, wat, wat, uh, welke organen waren er zeg maar nodig? Oh, het was een, een nier en een pancreas. Een alvleesklier. Hmm. Hij had namelijk um, uh, diabetes. Ja. 30 jaar lang. En door die diabetes heel veel complicaties gekregen. Ja. En um, onder andere ook. nierdialyse. Uh, oh ja. En. Um, ja, dat. dat verzwakt je lichaam heel erg. Mm -hmm. En. En. Um, en tegen. En, um, nu, nu geven ze mensen die. die, uh, die suikerziekte hebben en die, ervoor, uh, die nog goed zijn. die geven ze dan een. Uh, een pancreas die dan weer zelf insuline maakt ja. en een nier tegelijkertijd en, en nu is dus ja dat is heel geweldig de, uh, hij heeft nu geen diabetes meer hij hoeft niet meer insuline te spuiten ja hij is ook niet meer aan de nierdialyse. Uw zoon is echt ontzettend geholpen met orgaantransplantatie. Ja hij is heel erg geholpen. Want hoe, hoe oud was ja. hij toen hij de, de, de organen kreeg? Uh, dat is nu pas anderhalf jaar geleden. Hij is nu 42. Okay. Maar hij was houd vanaf zijn elfde jaar uh, suikerziekte. Ja, en het ja. was dus echt als, als die organen niet beschikbaar waren geweest? Wat, wat, wat was dan het gevolg geweest? Ja, dan, uh, dan uh, eindigt je leven sneller, hè? Ja. Ja, en, en, en, en die, uh, die, die nierdialyse is ook een hele grote belasting voor, uh, voor mensen. Ja. Maar goed, maar zo'n transplantatie is is ook eigenlijk wel eng, hoor. Want ik zit er soms nog wel, wel eens mee... wij weten niet wie de donorgever is. Hmm. En, en dan... ja... zit je toch wel eens met een heel vreemd gevoel van... Goh, wie zou dit geweest zijn? en Wil ik het weten of wil ik het niet weten? Ja, kan ik me goed voorstellen. Wat, wat zijn er eigenlijk de mogelijkheden voor? Kun je dat dan vragen of iemand dat bekend wil maken? Nou, je mag... Uh, uh, je... Je mag in het ziekenhuis een brief brengen ja. en die brief wordt dan uh, overhandigd aan degene die de, die de gever is. Want ja. dat staat daar natuurlijk gere geregistreerd. Mm -hmm. En diegene mag uh, dan zelf besluiten of hij er iets mee doet of niet? Nou, ik weet niet of ze de namen bekendmaken. Er is nu wel een organisatie die dat uit, voor je uit wil zoeken. Oké. Okay. Maar ik kan me voorstellen, als die brief wordt afgegeven aan de donorgever en u vraagt, nou, we zouden graag in contact komen, dan kan diegene dan zelf de afweging maken, wil ik dat wel of wil ik dat niet? Ja, dat is me nog niet helemaal bekend. Want kijk me, als als je zo'n transplantatie krijgt, wil niet zeggen dat je dan meteen hoera rondloopt. Zoals heel veel mensen denken. Want het is nu anderhalf jaar geleden, maar mijn zoon is nog steeds niet weer de hij kan nog heel weinig, zeg maar. Oké, okay, dat revalideren duurt best lang. Ja, dat revalideren duurt wel drie jaar. Ja, ja, ja. Dat begrijpen ook heel veel mensen niet. En het is natuurlijk ook wel heel sneu. En, en, daarom, ben ik, en daarom zijn we er ook nog niet aangekomen, toegekomen om die brief te schrijven. Oh, oké. Okay. Het is allemaal zo um, zo begrijpend, hè. Ja, ja, ja. kan ik me voorstellen. Maar wat ik me dan wel afvraag, want als uw zoon daar zo mee geholpen is... wat is dan ja. de reden dat u zelf nog geen orgaandonor bent? Nou, misschien mijn leeftijd. Misschien mijn leeftijd. Want ik had wel een nier aan hem willen geven. Maar je kan niet een nier en een afvleesklier geven. Omdat, want um, um, je hebt maar één afvleesklier, Dus die heb je zelf nodig. Ja, maar ik bedoel, je kunt en... ook donor zijn van... Uh, mocht, mocht u ooit komen te overlijden, dan dat je dan organen afstaat. Het hoeft, het hoeft niet meteen nu meteen, toch? Nee, maar ik ben 73, dus... Uh... Ik denk mijn organen al een beetje te oud zijn. Hè? Ja? ja? Ik weet ja. echt niet hoe dat werkt. Of, of dat dan nog. Uh, of, nee. het, uh, of dat tot een bepaalde leeftijd nog wat, wat zinvoller is dan anders. Maar ik kan me voorstellen dat sommige organen misschien nog even mee kunnen. Ja, misschien wel. Ja, <laughs> ja ik weet het niet. Ik moet je misschien eens maar opzoeken? Goed. Ja, maar goed. Uh, iemand wil ook liever iets. Uh... Ik bedoel, maar dan kan je er natuurlijk ook niet zo lang mee doen, hè? Uh, nee. Ik denk dat ze liever jongere donoren hebben. Ja, ja dat is misschien wel... En als het maar als het vroeger was gebeurd, had ik het zeker gedaan. Oké, okay, duidelijk. Ja. Ik vind het mooi dat uw zoon er zo mee geholpen is. En, en leuk dat u dat even met ons wilde delen vannacht. Ja, ik dacht, ik zou. het is wel de... De andere kant, maar ik dacht, misschien uh, vindt u het toch interessant om het even te horen. Ja, nee, zeker. Ik, was, uh, ik vind het een mooi verhaal over hoe het ja. echt kan helpen. Dus bedankt en uh, ja, okay. een hele fijne nacht verder. Ja, hetzelfde voor u. Dank u wel. Dag. Willem, hallo. Ja, uh, goedenacht. Ben jij uh, donor? Ik ben geen, uh, geen donor, nee. Bewust? Uh, ja, uh, bewust, ja. Want ben je, ben je geen donor als in je staat ook helemaal niet geregistreerd? Of sta je echt geregistreerd als nee, ik ben geen donor? Ik sta uh, niet geregistreerd. Oké. Okay. Maar ik uh, denk dat ze weinig aan mijn uh, organen zullen hebben. En uh, Ik hoef zelf ook geen, geen uh, organen uh, van een ander, mocht ik iets, uh, iets hebben. En waarom hebben ze weinig aan jouw organen? Nou ja, ik, uh, ik leef niet zo gek gezond. Uh, uh, ik rook onder andere. En uh, ik eet niet zo, be zo best. Dus uh, uh, ik ben uh, bijna 50. Uh, maar goed, daar belde ik niet echt over. Nee. Maar ik denk dat ze, dat ze meer hebben aan een uh, orgaan van een jongere iemand. Uh, Mocht hij bij een ongeluk uh, om het leven komen. Oké, okay, dus dat is dan jouw reden van ik geef mijn organen niet aan iemand anders. Maar wat is dan de reden dat jij zegt, ik, ik hoef ze ook niet van een ander, mocht ik het eigenlijk nodig hebben? Omdat ik dat uh, hypocriet uh, zou vinden. Als ik uh, wel een uh, orgaan van uh, iemand anders uh, zou accepteren en uh, dan vind ik dat ik zou uh, vind ik dat je uh, zelf ook uh, uh, moet geven. Als donor, ja. ja. precies als, uh, Maar als iemand anders nou wel gezond leeft en denkt... nou ja, mocht ik vroegtijdig komen te overlijden... en dan kan iemand anders blij mee maken, heel graag. Dan kun je dat toch ook gewoon aannemen als een soort cadeautje. Ja, maar misschien een familielid. Want dat, waar ik het eigenlijk over wou hebben is waar je helemaal niemand over hoort. Ja. is over de afstoting in de... In de familie, uh, een hele goede kennis van de, van, van de familie, die uh, heeft een donorhart gekregen. Omdat die, uh, die had hele jonge kinderen. En uh, die, ja, die moesten een nieuw hart hebben. Anders, uh, anders zouden ze kinderen niet meer zien opgroeien. Ja. Uh, alleen het enige probleem was uh, tegen de afstotingsverschijnselen... Uh, uh, moest hij hele zware medicijnen slikken. En daardoor uh, heeft die man uh, nog maar vijf jaar uh, geleefd. Hmm. En dat, dat zijn dingen waar je helemaal niemand over hoort. En even voor uh, duidelijkheid, dat is dus uh, medicijnen om te voorkomen... Dat, dat, dat je lichaam het nieuwe orgaan afstoot en niet accepteert en niet in werking stelt. Ja, exact. Exact. Want en, en, wat waren dan precies de gevolgen van die medicijnen? Ik bedoel, hij uiteindelijk stierf hij eraan, maar waar kwam dat door? Wat veroorzaakte die, die medicijnen? Uh, die medicijnen, zonder die medicijnen, had hij uh, uh, nog geen, uh, geen twee dagen uh, kunnen leven. Oké. Okay. Dan was hij uh, doodgegaan aan de, aan de afstotingsverschijnselen. En uh, met die medicijnen heeft hij het, uh, het nog een aantal jaar gered. Een jaar of uh, vijf. Ja. En dan, en dan wordt er misschien wel gezegd... nou ja, het is beter dan, dan helemaal niks... want dan was hij misschien meteen al overleden. Ja, dan want, was hij meteen uh, overleden. Want, want wat is de kans? Uh, wordt daar van tevoren iets over gecommuniceerd? Wat bijvoorbeeld de kans is dat zo'n orgaan niet wordt geaccepteerd... Of, of hoeveel medicatie daarvoor nodig is? Daar hoor je helemaal uh, niemand over. Dat uh, wordt uh, gewoon tussen patiënt en, uh, en chirurg uh, is dat. Ja. dat hoor je, daar hoor je helemaal niemand over... Okay. Kijk, ik begrijp dat ze, dat ze organen nodig, uh, nodig hebben, want uh, mensen en vooral uh, jongeren, ja, uh, die vijf jaar erbij is toch, is toch weer vijf jaar erbij. Ja, snap ik. Ik, uh, ik ga deze vraag even parkeren, want zometeen spreek ik met uh, Guilenne van Tiel, ze werkt bij het Utrecht Medisch Centrum. En ik, misschien dat zij hier wel iets meer over weet. Dus als je nog even blijft luisteren, dan uh, ga ik het zo haar even vragen. Is dat goed? Ja. Ja, dat zal ik zeker doen. En, okay. uh, en, ja, en, en misschien kun je ook vragen waarom je er niemand over hoort. Ja, dat zal en, ik, uh, ga ik zeker even doen. Bedankt voor ik, jouw belletje in ieder geval. Ja, wat ik trouwens ook denk is dat, uh, dat directe familieleden... dat, uh, dat daar de afstotingsverschijnselen minder van zullen zijn. Oké. Okay. Want uh, hoe meer het uh, genetisch bij je in de buurt komt... Uh, tenminste, daar ga ik persoonlijk vanuit ja. uit uh, hoe, uh, hoe beter het... Uh, hoe minder zware medicijnen tegen afstotingsverschijnselen je waarschijnlijk nodig zal hebben. Nou, die schrijf ik ook even op. Ik neem ze allebei mee. Bedankt, Willem. Oké, graag gedaan. En zometeen praten we dus met Guylène van Thiel. Zij is ethisch medicus aan het UMC. Maar eerst gaan we even luisteren naar Tracy Chapman. Forgive me It's all that you can say Years gone by and still Words don't come easily Like forgive me, forgive me Say hey, baby Bijzondere stem is dat toch Tracy Chapman met uh, Baby Can I Hold You. Guylaine van Tio, goedenacht. Goedenacht. Ik uh, spreek jou meestal op een uh, ander tijdstip overdag, bijvoorbeeld in Dit is de Dag. Dan ben je vast, uh, nou ja, ik zou bijna zeggen uh, medisch ethicus van het programma, toch? Klopt. En nu uh, ben je speciaal voor ons even wakker gebleven of wakker geworden? Even wakker geworden. <laughs> je bent niet nog half aan het slapen? Nee hoor, ik ben hier echt van wakker. Ah, oké, okay, kijk. He, ja. he, heb, heb je al iets gehoord van de, van de discussie de afgelopen minuten? Ja, ik heb het gehoord. Er wordt, uh, er, er wordt veel over gezegd, veel voor en tegens, maar laten we eens beginnen met jouzelf. Ben jij zelf donor? Um, ik ben in principe donor, maar ik heb wel voor de uh, optie gekozen dat uh, ik een specifieke persoon, mijn man, heb aangewezen om uh, voor mij te mogen beslissen op het moment dat ik als donor zou uh, kunnen worden aangemerkt. Oké. Okay. En waar hangt dat dan bijvoorbeeld nog vanaf? Of hij dan voor of tegen kiest om jouw organen af te staan? Nou, stel je voor dat, uh, dat hij of mijn kinderen of allebei... in uh, een hevige emotionele toestand verkeren... en op een of andere manier die orgaandonatieprocedure... bij hen uh, op dat moment niet acceptabel is. Daar gaat het mij met name om. Dan vind ik dat hij de mogelijkheid moet hebben om te zeggen... we doen het niet. Oké, okay, omdat je dat misschien van tevoren niet goed in kunt schatten... hoe je op zo'n moment... Daarover denkt en als je dan al ja hebt gezegd, dan is er niet echt meer een weg terug. Ja, ik vind ook dat ik wil ook niet dat ze onder druk gezet worden. Of dat er, ik vind dat ze echt een uh, eigen afweging op dat moment moeten kunnen maken. Ja, Er wordt uh, weer flink campagne gevoerd. Er is een heel blik uh, BNR's opengetrokken. Overal zie je de filmpjes ook op internet uh, voorbij komen en op televisie. Uh, uh, vind jij dat de discussie over het uh, donor worden goed gevoerd wordt? Ja, nou ik ik vind op zich, kijk, sportjes zijn natuurlijk uh, bedoeld ook om uh, aandacht te vragen voor uh, het probleem van het tekort aan. Uh donororganen. Ja. Uh, het is ook uh, goed om, om dat uh, onder de aandacht te brengen. En het is ook goed or, uh, als mensen zich daarvoor in willen zetten. Mm -hmm. um, maar ik denk wel dat we ons moeten blijven realiseren dat orgaandonatie ook een heel ingrijpend proces is. Uh, en dat we, uh, eh, dat, dat, dat is niet iets waar we met z'n allen ook al te licht over moeten denken. En dat vind ik soms wel um, uh, dat het bijna onbegrijpelijk wordt waarom je het niet zou doen. Ja. Um, en nou, ik denk dat er ook voor mensen goede redenen kunnen zijn om geen orgaandonor te zijn. Die ja, door hen relevant zijn. Ja. Dat, dat de sfeer is van, nou, dat doe je toch wel anders dan, uh, dan, dan ben je niet echt uh, een, sociaal of zo. Ja. Ja, je bent niet solidair met zieke mensen of je hebt er niks voor over of uh, je zou je hun lot niet aantrekken bijvoorbeeld. Ja, jij zegt net er zijn hele goede redenen ook om het niet te doen. Wat, kun je eens een aantal van die redenen noemen? Nou, sommige mensen die, uh, uh, die uh, uh, voor, voor sommige mensen doorkruist het de orgaandonatieprocedure bepaalde uh, uh, aspecten van het stervensproces die zij belangrijk vinden. Bijvoorbeeld sommige mensen die die vinden vanuit een boeddhistische levensovertuiging of vanuit een hindoeïstische levensovertuiging dat de uh, scheiding tussen lichaam en geest uh, niet uh, direct optreedt als iemand uh, overlijdt. Mm -hmm. Um, dat zijn vaak mensen die ook het hele, de hele hersendood niet uh, accepteren. Hè? Dat wat wij hebben afgesproken dat je dood bent als je hersenen uh, volledig niet meer functioneren. En dat ook nooit meer kunnen doen. Ja. Um, dat is niet voor iedereen uh, voldoende reden om, um, uh, om uh, dan te zeggen dan is, dan is iemand ook echt dood. Ja, en, en, uh, en die kanttekening kun ja. je niet maken als je wel donor wordt? Nou je kunt wel uh, donor zijn uh, alleen als je... Ook je hart is verstopt met kloppen. Dus je okay. kunt er wel voor kiezen om... alleen dan kun je geen grote organen meer doneren... zoals hart en longen. Yeah. Maar je kunt wel nog nieren doneren... en je kunt nog huid doneren... en je kunt nog uh, uh, een aantal andere... de hoornvlies kun je ook doneren bijvoorbeeld. Okay. Dus je kunt zeker nog wel gedeeltelijk donor zijn. Uh, voor andere mensen uh, kan bijvoorbeeld... rituele bewassing van het lichaam uh, binnen de islam... Uh, dat is niet mogelijk als iemand huid heeft gedoneerd... Mm -hmm. Um, nou, zo zijn er een aantal redenen um, die voor mensen belangrijk kunnen zijn um, waarom zij orgaandonatie problematisch vinden. Nou, we hebben net ook al mensen gehoord, die, iemand die zegt uh, het hele idee van de enorme maakbaarheid um, van orgaantransplantatie, daar kan ik niet achter staan. Nee, accepteer nou ja, dat, gewoon dat... wat er komt. Ja. En, en dat, dat uh, kan me voorstellen dat meer mensen dat hebben. Um, ja, nou, ik, ik vind wel dat um, het, het is altijd heel makkelijk om over iemand anders te zeggen... accepteer maar wat er komt. Uh, ik denk wel dat we ons moeten beseffen dat, wij, uh, dat we dat kunnen zeggen als we gezond zijn... maar dat we ook um, kunnen veranderen in die opvatting als we ziek, als we ziek worden. Mm -hmm. um, bovendien is een orgaantransplantatie een ingrijpende operatie... maar er zijn heel veel uh, orgaantransplantaties die zo... ...enorm veel winst opleveren... Ja. Um, ...dat heel veel andere medische behandelingen daarbij verbleken. Dus uh, er is ook heel veel winst te behalen met een transplantatie... ...en dan zou je ook kunnen zeggen... ...het is een, een hele succesvolle medische behandeling voor sommige mensen... Ja. Uh, en uh, daarvan moeten we niet te snel zeggen van... Uh, dat is doorgeslagen maakbaarheid. Dat, dat vind ik ook een beetje overdreven. Oké, okay, dat is misschien te makkelijk. Er was net ook een bedder ja. die had het over uh, de aandacht... Die er, die er volgens hem niet genoeg is... over de mogelijkheid dat organen worden afgestoten en eventuele zware medicatie daartegen. Herken je dat? Uh, nou, de, de, er is bij... Uh, Vrijwel alle organen, behalve als ze van een identieke tweelingbroer of zus afkomstig zijn... kan er sprake zijn van afstoting... Um, ...maar uh, dat neemt niet weg dat, uh, de, de, dat die anti-afstotingsmedicijnen... ...wat inderdaad wel zware medicijnen zijn... ...maar dat die over het algemeen heel goed werken. Ja. En dat uh, bijvoorbeeld mensen die een niertransplantatie hebben gehad... ...meer dan 90% is um, vijf jaar later nog in leven. En voor een levertransplantatie meer dan 75%. En voor een harttransplantatie ook meer dan 75%. Dus ik zei net al... Het is echt ook wel een hele succesvolle behandeling, uh, orgaantransplantatie. Ja, oké, okay, maar dan denk ik ook, nou dat is dan toch één op de vier die dan na vijf jaar toch al overleden is. En, en wordt dat wel genoeg gecommuniceerd ook in zo'n campagne? Ja, nou kijk, ik, ik weet niet hoe het publiek daarover denkt. Maar als zij zouden denken dat een orgaantransplantatie in 100% van de gevallen succesvol is, ja. dan klopt dat inderdaad niet. Nee. Um, het, het kan het, tijdens de operatie uh, mislukken. Het kan vlak na de operatie mislukken. Het kan na drie jaar mislukken. Uh, er zijn inderdaad. Um, ja, het is, het is niet iets wat in 100% van de gevallen goed gaat. Nee. Er nee. gaan ook wel eens uh, stemmen op voor automatisch donorschap. Dus dat je automatisch donor bent tenzij je aangeeft: ik wil dat niet. Wat, wat, wat, ja. wat vind jij daarvan? Nou, ik, ik vind dat we toch... Uh, uh, voor automatisch donorschap... zouden we, denk ik tenminste... De, de terechte veronderstelling moeten hebben... dat mensen over het algemeen echt wel donor willen zijn. En uh, dat dat botst een beetje met het beeld wat we nu zien... dat er heel veel moeite wordt gedaan om donoren te werven. Mm -hmm. uh, maar dat mensen uh, toch uh, lang niet altijd ja zeggen. Ook de mensen die, zich, die wel de moeite nemen in het in, om zich in te schrijven in het donorregister... zijn lang niet altijd bevestigend, geven lang niet altijd toestemming. Ja, de, de feiten zijn volgens mij, er zijn 5,5 miljoen mensen ongeveer geregistreerd... en daarvan ja. zegt 3,5 miljoen ja, ik ben donor. Maar ook anderhalf miljoen zegt echt nee. Ja. En dat betekent dus dat we niet zomaar kunnen veronderstellen dat iedereen dat wel wil. Van die overgebleven pakweg, ja, 10 miljoen want dat, die het niet aangeven. Dat is vaak het uitgangspunt. Die Dat zouden er nog ongeveer 7 miljoen zijn die, die, die, die in staat zijn om daarover te beslissen. Oh ja. ja. Uh, die. Uh, He, daar, ...daarvan zouden we dan kunnen zeggen... ...ja, die, die komen er gewoon niet aan toe. Die willen eigenlijk wel, maar het is een beetje laksigheid. En um, nou, dat, uh, daartegenover stellen wij dat als je niet aangeeft... ...dat, het, uh, dat je niet wil, um, dan, uh, dan word je maar automatisch donor. Ja. Um, ja, dat botst een beetje met het idee van... Uh, met, ...met de cijfers die er zijn over het aantal mensen wat nee zegt. Van de andere kant is het wel zo dat je zou... ...er zijn ook al voorstellen gedaan om een zo'n bezwaarsysteem in te stellen... maar dat mensen echt wel minstens een paar keer... echt wordt gevraagd om ook hun bezwaar te registreren. Hm. Um, ja, als ze dan alsmaar nog niks van zich laten horen... zoals nu dus ook een groot aantal mensen doet... ja, uh, ja dan is het de vraag... welke kant valt het kwartje op? Dan kun je zeggen, ja, hallo, had je maar moeten aangeven. Ja, alhoewel we dat in de gezondheidszorg eigenlijk niet... Uh, ja, dat is niet gebruikelijk. uitgangspunt vinden. Hè? Van, uh, had je maar moeten zeggen dat je... Ja. Trouwens, wij vinden het ook niet fijn als we een, een tijdschrift opgestuurd krijgen... en zeggen u bent nu abonnee en uh, u kunt nu aangeven dat nee. u dat niet wil. Dat is ook allemaal verboden. Ja, en in de gezondheidszorg uh, is het ook een heel sterk uitgangspunt... dat voordat we ingrijpen in het menselijk lichaam, ook na de dood... dat daar toestemming voor uh, uh, moet zijn. En dat het echt uh, alleen maar... op, uh, op op basis van grote uitzonderingen dat niet mag. Nee, nou misschien moeten we dat ook gewoon zo houden. Er was net nog een andere vraag... Uh, van een, uh, een vrouw, ik ben even haar naam vergeten... die had het over haar leeftijd. Ze zei, nou ja, ik ben nu rond de 70. Volgens mij kan ik beter geen donor meer zijn... want niemand heeft toch nog wat aan mijn organen. Is dat zo? Um, nou, er zijn wel leeftijdsgrenzen... maar dat geldt niet uh, voor alle organen. Uh, als je bijvoorbeeld een nier wil doneren... daar is geen leeftijdsbeperking voor. Dat kan uh, ook nog als je 90 bent. Um, voor bepaalde andere organen kun je bijvoorbeeld boven de 60 niet meer. Zij had het bijvoorbeeld over een pancreas. Ik geloof dat de leeftijdsgrens daar 60 is. Daar, daar kun je het dat, dat is echt wel jonger afgelopen. Ja. Uh, het is wel zo dat uh, op het moment dat iemand orgaandonor blijkt te kunnen zijn, dus hersendood is, ja. uh, dat er dan een beoordeling plaatsvindt van de kwaliteit van de organen. En dan gekeken wordt welke organen geschikt zijn voor transplantatie en of er organen geschikt zijn tra voor transplantatie. Oké, okay, maar het is dus niet automatisch zo dat als als je tachtig bent, dat je dan maar net zo goed niet donor kunt zijn... omdat het toch niks meer bruikbaar is. Er is altijd nee, nog wel misschien iets uh, wat in ieder geval beoordeeld kan worden... op, hey, kunnen we daar nog iets mee? Dat sowieso. En er zijn ook dus echt nog vitale organen uh, bruikbaar. Oké, okay. interessant. Uh, de laatste vraag die ik nog even aan jou voor wil leggen was... Uh, iemand die zei, uh, is het zo dat organen van familieleden... of mensen die dichtbij staan uh, qua DNA... dat dat beter werkt dan, uh, dan een willekeurig iemand? Uh, dat klopt in ieder geval voor nieren. Daar wordt ook echt, uh, een, een nier is een orgaan wat heel moeilijk door het lichaam geaccepteerd wordt. Mm -hmm. uh, en daar wordt ook zogenaamde echte matching uh, gedaan. En dat, daar, daar wordt ook wel geprobeerd om die, die, die match... dus die overeenkomst tussen die donor en die ontvanger... zo goed mogelijk te krijgen... omdat dan die afstoting echt minder is... en je ook minder medicijnen nodig hebt. Ja. Um, dus bij nieren speelt het een hele grote rol. Bij andere organen speelt het ook een rol... maar echt veel minder. Okay. Dus, um, maar het is wel zo dat... Uh, dat inderdaad organen van familieleden kunnen... dat hoeft niet altijd... maar die kunnen zo'n betere match opleveren. Ja. Maar goed... Familieleden, de kans dat je familielid jouw donor kan zijn, die is natuurlijk echt heel klein. Want van, ja. van, van iedereen die doodgaat, is er sowieso maar een kans van 1 op de 10.000 dat je als donor kunt fungeren. Oh, uh, ja, is dat zo klein? Is maar heel klein? Ja. Okay. Je moet namelijk heel speciaal doodgaan om orgaandonor te kunnen zijn. <laughs> dat klinkt heel luguber. ja. Nou ja, het is misschien niet lucuber, maar uh, wat, er moet, wat er voor nodig is, laat ik het zo zeggen, is dat uh, je hersenen dus onomkeerbaar. ...uitgevallen zijn, dus die doen het helemaal niet meer. Ja. Maar je bent op dat moment wel in het ziekenhuis um, aan de beademing... ...waardoor je hartslag en je circulatie, dus, dus bloedstroom... ...wel op gang gehouden kan worden. Oh ja. En ja, dat in, in de meeste gevallen uh, dat gebeurt niet dat niet. Nee? Nee. Dus je moet eigenlijk onder controle doodgaan bijna? Absoluut, ja, zeker. Ja. Ja. Ingewikkeld. Ja. Uh, ja. Guilenne van Thiel, dankjewel dat je even wakker wilde worden voor uh, ons. Voor ja, ja, ja. uh, misschien als je nog even kunt blijven hangen. Ik, ik heb nog ja. uh, iemand aan de telefoon. Kun je misschien zo nog even op reageren? Uh, dat is namelijk Melanie. Melanie, nacht. Of... Ja, goeiedag. Zeg ik het zo goed, Hallo. Melanie? Ja hoor, helemaal. Perfect. Okay. Ben jij donor <laughs> Nou, mijn uh, lichaam gaat als ik overleden ben gaan naar de wetenschap. Uh, dus je bedoelt dat je donor bent? Ja, dat is, ze mogen alles gebruiken wat ze nog ooit kunnen gebruiken, denk ik dan maar zo. Ja? Dan uh, misschien kunnen ze mijn, mijn vel nog gebruiken om daar uh, mensen met brandwonden mee te helpen. Ja? Kijk, je weet natuurlijk nooit van tevoren hoe oud je gaat worden, hè? Nee. Want we hadden het natuurlijk net over iemand van 80. Ja, dan weet ik ook niet of, of mijn uh, huid nog geschikt is. Ja. Maar dan denk, aan de andere kant denk ik altijd gewoon... Uh, uh, studenten moeten ook gaan leren om uh, operaties uit te voeren. Moeten stokken daar leren om te snijden en hoe of wat. Ja, ja. Je, nou ja, dan denk ik ben ik daar misschien nog van enig nut voor. Oké, okay. dus je hebt echt zoiets alles wat ze van mij kunnen gebruiken... dat ja. mogen ze zodra ik overleden ben. Ja, absoluut. En, absoluut. en heb jij dan ook nog bijvoorbeeld mensen in jouw omgeving... waar, waar je het daarmee over gehad hebt, die, die, dan, uh, die, die daar ook een stem in hebben? Nou, ik denk gewoon, het is mijn beslissing. En ik beslis wat er, wat, wat er met mijn lichaam gebeurt. Ik denk gewoon, het is mijn wens. Omdat ik dat... Ik, ik stel mezelf voor, stel dat ik met brandwonden zit... zou ik ook heel blij zijn. Of als ik een nier nodig heb... of een long nodig heb in mijn leven. Hè? Ja. Ben je ook blij dat er mensen zijn die dat afstaan. Oké. Okay. En ik, ik vind het dan gewoon... Dan ben je ook nog... Want je kan wel begraven worden... je kan wel getremeerd worden... Maar ik, dat is allemaal zo nutteloos, vind ik allemaal. Dit is, dan heb je, heb je nog, toch nog nut na je overlijden. Dat is toch, een, toch mooi. Ja, nou, ik vind het een mooie gedachte. Maar eh, kun je dan ook wel, hè, want dat zei Guylaine net... Dat, dat we soms ook dan eh, door die gedachte misschien niet zoveel begrip meer hebben... voor mensen die besluiten om niet donor te zijn. Snap jij dat wel als mensen dat besluiten? Of denk je eigenlijk, nou, ik vind het eigenlijk heel raar. Waarom doe je dat niet? Nee hoor, ik, ik kan begrip hebben voor mensen een overtuiging. Kijk, ik denk zo, maar dat wil niet zeggen dat iedereen zo denkt. Ik kan bijvoorbeeld bedenken bij mensen die over uh, hè, uh, een bepaalde religie aanhangen. dat zij anders denken. Ja. Dat mag, toch? Iedereen is daar vrij in, denk ik gewoon. Iedereen heeft zijn eigen overtuiging. Ja. Ik denk gewoon, je, als je jou, ik probeer nu ook terwijl nou, ik leef goed te doen naar andere mensen toe. en dat kan je dan ook nog naar je dood. naar je overlijden vind ik een beetje een mooie woord. Mm -hmm. <laughs> uh, kan je ook, ja. Dus, Heel raar, maar dat vind ik altijd een mooi hoor. Ja. Dan kan je ook daar nog dat, dat uh, oh, nog doorhangen? Uh, ik bedoel. Ja, ja. ja. Ik, ik ben nog even benieuwd, uh, uh, Guylaine, hoe zit dat precies met, uh, Want je lichaam geven aan de wetenschap? Dat, dat klinkt dan weer net iets anders dan, dan orgaandonatie. Kun, kun je dat ook nog ergens opgeven? Want ik, uh, ik geef mijn lichaam helemaal over aan de wetenschap. Ze mogen alles gebruiken. Ja, dat, uh, dat, dat kan. En het kan dus niet allebei. Dus je moet ook echt kiezen. Want als je orgaandonor bent, kun je niet meer je lichaam uh, ter beschikking stellen aan de, aan de wetenschap. Uh, als mensen dat willen, dan moeten ze zich, uh, zich daarvoor speciaal aanmelden. En ze moeten ook een geschreven codiciel. Uh, inleveren bij En dat komt ook dan bij hun huisarts te liggen. Ja. Uh, en, maar dat is ook inderdaad wel in die zin anders dan orgaandonatie. Dat uh, het, het lichaam dan inderdaad naar de wetenschap gaat en niet zoals bij orgaandonatie gewoon begraven uh, kan worden. De mevrouw zei het ook al. Ja. Dus het, het lichaam uh, blijft dan echt uh, helemaal uh, bij de wetenschap. En het wordt dus ook niet begraven, dus er is ook in, uh, geen uh, begrafenis. Oké. Okay. Interessant. En dat, maar dat is niet een website zoals ja of nee.nl... waar je dat even snel op kunt geven, volgens mij? Uh, nee, je, daarvoor heb je wel een, een, of een, een geschreven codiciel uh, nodig... en een handgeschreven verklaring. Ja. En uh, dat moet je dateren en ondertekenen. En dat, dat, dat is dan... Ja, het is net een iets andere procedure... maar op zichzelf is het nou niet weer zo heel veel meer ingewikkeld, hoor. Oké, okay, oké. Okay. Dank uh, nogmaals uh, Gillianne van Tiel, een medisch ethicus aan het UMC Utrecht. En ook uh, Melanie voor uw verhaal net. Wij gaan het onderwerp afsluiten met, uh, met muziek. En dan uh, zometeen uh, laat ik weer iets heel nieuws zien. Een verrassing. Tot zo. Everything Will Be Alright van Matt Wertz. En we hebben het afgelopen uur hebben gehad over organonatie, maar uh, nu gaan we het over een hele andere boeg gooien. We gaan het namelijk hebben over spiritualiteit en dan ook bijvoorbeeld over internetspiritualiteit. Een hele nieuwe vorm waar sommige kerken leeglopen. En over die leegloop van kerken, daar kan Gerard Klaassen, reporter bij de RKK, ons straks van alles over vertellen. Maar zoals u gewend bent op Radio 1 staat er één ding als een paal boven water, dat is dat u om het hele uur precies het nieuwsoverzicht krijgt. Dat krijgt u dan ook van ons en daarna praten we met elkaar over spiritualiteit. Tot zo.